De windmolenparken komen op minimaal 22 kilometer van de kust te liggen. In het Energieakkoord is afgesproken dat over 10 jaar op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd die jaarlijks 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Daarvoor is het nodig dat er nog twee grote windparken op zee komen.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 Heb jij ook een vraag aan Indipender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice. U heeft nog maar 10 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Heb jij ook een vraag voor de Zorgservice van Indipender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice. Visite, visite, een huis vol visite om jou.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 Het is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Het is bijna vijf minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de nieuwshow. Over een kleine half uur is in het Hoge de Boeken. Wat staat hier nou? De Boekenkerstol van dienst. Nou ja, zeg. Boeken Elfje? En dan weer dit en dan weer ja. dat. Nou ja. Ik okay. heb het even ergens meegenomen. nieuwste Roman de cirkel Echt een fascinerende... satire op onze internetverslaving. Op die ziekelijke hunkering... van mensen naar bevestiging. Hè, die we allemaal kennen. En waar Facebook en Twitter... en natuurlijk uh, allemaal een podium le leveren. Maar ook... Het uitvergroten. En uh, ja, hoe mensen zonder enige terughoudendheid uh, gewoon hun hele leven op internet ja. gooien. Ja. En wat ergens en aan laten de. En daar later tijd van hebben. Uh, ja, of niet, dat is nog erger. Ja. Maar wat ergens aan de kaart stelt. Is uh, hoe ons beeld van privacy verandert. He, de, de inschikkelijkheid eigenlijk waarmee we onze privacy te grabben gooien. Oh. Hij is uh, behoorlijk uh, aangepakt uh, in eigen land, in Amerika. Nou, ik ga er zo meer over vertellen. Ik vond het een geweldig boek. Heel mooi, actueel onderwerp. Heel goed. Dan uh, duimsprong: de duimsprong van Miek Swamborn meegenomen. Zij is beeldend kunstenaar, ik ken haar nog niet. En het is uh, uh, iemand die heel goed uh, klimtochten kan beschrijven. Kloven, kletjes, dat hele Zwitserse Alpenlandschap komt, uh, trekt aan ons voorbij. En uh, ook nog allerlei geologische, wetenschappelijke uh, hoogstandjes... Uh, Hmm. Nou, daar ga ik straks meer over vertellen. En dan, Ilee Montaigne, daar hou ik altijd van. Zij heeft altijd van die leuke onderwerpen. Zij is historica. Ze heeft ook wel eens een boek. Heb ik hier over bedden en over. Uh, over uh, nou, dit is in ieder geval naar buiten. Waarin ze onze hang naar landelijk wonen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom denken we dat het leuk is op het platteland? Waarom <lacht> willen we allemaal goede wonen en vreedzame lucht? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Ja. Wat betekent het? Oké. Okay. Oké, okay, straks. Over een half uurtje. Yes. Oké, okay, rond kwart voor elf. De wetenschap achter mislukte gerechten. En over een minuut of tien gaan we het hebben over lichtarchitectuur. Goed, maar nu eerst de nieuwste gezichten over engelen. Ja, de kerstbomen zijn opgetuigd. En waarschijnlijk hangt in bijna iedere boom wel een engeltje met vleugels dan. Natuurlijk, want engelen die hebben vleugels. Maar klopt het eigenlijk wel. Het Vaticaan kwam vrijdag met een opmerkelijke bekendmaking... engelen hebben geen vleugels. Volgens pater Renzo Lavatori, engelendeskundige binnen de kerk... bestaan engelen wel, maar dan zonder vleugels. Daar gaat dan een van de gekoesterde mythes van de Rooms-Katholieken. Waarom komt het Vaticaan met dit bericht? En juist nu, wat klopt ervan? En uh, nu we het er toch over hebben, hoe zit het dan met al die andere bijbelse beelden? Zijn die dan wel echt? Daar gaan we over praten met Julia van Rijn. Ze is predikant in Amsterdam en secretaris van de Kerk Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zou bijna zingen, maar dat mag niet van Peter. Engeltjes Ach, door het luchtruim ja, zweven. Nee, dat mag niet. We ja. nou, ja. moeten een die... gezongen dit. Uh, moeten deze... die zweven zonder, uh, zonder vleugels? Nee, uh, ja. waar... Waarom doet het Vaticaan dit? Ik heb het bericht met enige verbazing gelezen en me diezelfde vraag gesteld: wat ja. willen ze communiceren met uh, dit uh, bericht? Ik heb gelezen dat ze geen vleugels hebben, maar een soort scherven, scherfachtig licht. Wat dan lijkt op nou, een lichtbundel die breekt op kristal. Ja, prachtig. Maar <laughs> ik, wat wil je daarmee communiceren? Wat, wat je, is je zou zeggen, als je dan toch zegt dat ze geen vleugels hebben, zeg dan ook meteen dat ze niet bestaan en dat de rest ook flauwekul is. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat als ik. Kijk, ik heb. Uh, als ik naar de Bijbelse beelden over engelen kijk. Kijk, in de, in de Bijbel wemelt het van engelen uh, in, in die nauwelijks onder één noemer zijn te vatten. Je hebt engelen, je hebt gerubs, je hebt uh, serafiem... je hebt machten, je hebt krachten, je hebt tronen. Als je leest, hebben eigenlijk alleen de cherubim... En de serafim die hebben uh, vleugels. De, de, de, de serafs hebben er zelfs wel zes. Dat ja. staat, staat er ook in dat ze ja. zes vleugels hebben. Ja. Ja. Ja. Okay. ja, serafs komen maar twee keer voor in de Bijbel. Alleen in Jezaja hebben ze zes vleugels. Uh, Gerubs komen heel vaak voor in de Bijbel. Die hebben ook vleugels. Die vouwen ze over het altaar. En die hoor je ruisen als ze aankomen, als ze aankomen ja. vliegen. Engelen hebben, en daar heeft het Vaticaan een punt... hebben geen vleugels in uh, de Bijbel. Want dat, zijn uh, weer, dat is weer een andere soort dan kennelijk. Ja, kennelijk. Uh, het is het bekende verhaal van, uh, van Jacob... die moet uh, vluchten voor zijn uh, broer... Uh, en dan bij Bethel de grens overgaat... en dan een droom krijgt... Uh, waarin God uh, vertelt dat, uh, dat hij ook in den vreemde uh, met hem zal zijn. En dan ziet hij de ladder... Een Jacobs ladder mm -hmm. uh, waar de engelen uh, uh, langs opstijgen en afdalen. Uh, dus daar hebben ze ook inderdaad geen vleugels. Maar hebben ze een ladder nodig uh, om de afstand uh, tussen de hemel en de aarde uh, te overbruggen. Was er ook nog een gevecht? Hmm? Hij vecht toch ook nog met een engel? Ja, dat is als hij weer terugkomt. Ja, okay. ja, ja, dat is, uh... zeg maar die Renzo Lavatori, dat lijkt ja? me geen kleine jongen. Nee, ik uh, had nog nooit van hem gehoord. Hij nee, is een protestant aan tafel, dus wat dat <kwijnt> betreft uh, weet ik er ook niet zoveel uh, van te zeggen waarom hij uh, met dit nieuws komt. En nogmaals, wat hij ermee uh, ja, maar, uh, wenst te bereiken. Want, want dit, dit is natuurlijk niet eentje, zoals uh, wel eens in de politiek gaat, dat je iets onhandigs doet of zo. Nee, well, hey, nee, dit, dit is be bewust. Maar ja, weet je, waar, waar baseert hij zich eigenlijk op? Dat, dat staat er dat dus niet bij. Niet Ik gezegd. heb hetzelfde bericht als, ja. uh, als, als jullie. En het, is, nou ja, het komt een beetje uh, uit de lucht vallen, uh, uh, uh, uh, uh, uh, lijkt het wel. Het lijkt Ik dacht, die, die engelen, die, die, die, zijn, de, de New Age-beweging heeft zich die. Engelen wel enigszins toegeëigend in ja. de laatste tijd. Ja. Dus uh, misschien dat ze daarop reageren. Zou dat ja, ook nog kunnen? Dat zou kunnen, dat zegt hij inderdaad. Van Engelen zijn weer in de mode gekomen uh, door de New Age uh, beweging. En ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Uh, Engelen zijn een tijd lang. Uh, uit de gratie geweest in een wat onttoverde wereld. Uh, er was niet zoveel plek meer voor engelen. Ik heb ooit een heel grappig verhaaltje gelezen over God. Die vond dat engelen ook wel een imagoprobleem hadden. En dat hij zei van, nou, ik stuur jullie naar de aarde... maar berg je vleugels op, trek een spijkerbroek aan... en doe wat aan je haar en ga dan gewoon wat goed doen. Hadden ze toen en... ook al spijkerbroeken? Ja. Kennelijk wel, ja. ja. En, dus, maar door die New Age-beweging komen uh, engelen wel weer terug. Kennelijk is er... Nou, in die onttoverde wereld... toch iets van behoefte ja. aan... aan communicatie of aan... het recht doen aan het gevoel dat er meer is... tussen hemel en aarde. Maar het kan ook... heb ik zitten bedenken... Uh, ik, ik dacht even uh -huh. aan, aan de kleine ruil uh, hier in Nederland... Uh, over de censuur op, op kerstliedjes. Uh, door de... Door de, door de uh, nou ja, zo'n zo lijst. Uh, oh, Dat is me even dan... ontgaan. De, de, de, oh, de, de, de, de, de, van de bisschoppen mogen ja, ze bepaalde liederen de, ja, niet meer bischoppen zingen. Ja, de bisschoppen hebben... En, en ze mogen nog wel gezongen worden, want zo ja. gaat het dan natuurlijk. Maar ze, er is een lijst van officieel goedgekeurde liedjes... die je met kerst mag zingen. Ja. Nou, daar staat bijvoorbeeld niet Stille Nacht op. En, en herdetjes lagen bij nacht ook niet. Nee, en de engelkens die door het luchtruim zweven... zullen waarschijnlijk ook gesneuveld zijn. Dat, uh, ja. Ja. ja, als ik dan lees van uh, bij, uh, bij dat uh, bericht op internet... Uh, dat uh, hij niet zoveel heeft met al die... Uh, verering rond kerstmis ook. En rond kribben, ja. denk ik, ja, misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Met de popularisatie ja. van het feest. En de romantisering van het feest. En de beeldvorming. Het zijn natuurlijk ook rond... de allerleukste types. Natuurlijk. Toch? Ja, natuurlijk. Nou ja. Het woord engel komt van het Griekse angelos. He, angelos. Boodschappen. Ja. Dus die moeten van de hemel naar de aarde ja. om, een, om een boodschap te brengen. Ja. ja want als je ziet uh, dat op al die schilderijen... He, de, de annunciatie waarop ja. uh, Maria het te horen krijgt dat ze dat dus een mooi. kind gaat barbaren, daar zie je altijd een engel met enorme met, vleugels. Ja. Ja. Ik denk, ik bedoel, dat is natuurlijk ook altijd zo'n prachtig beeld geweest op al die Ja, maar het is, is ook heel werken. archetypisch. Kijk naar uh, de Griekse god Hermes of zijn Romeinse. Uh, equivalent Mercurius, gevleugelde sandalen, uh, gevleugelde helm. Je hebt vleugels nodig om die afstand te overbruggen. En... Ja, nee, maar je zei zelf al: er zijn uh, dus verschillende types eigenlijk. Zit ja. daar nog een soort uh, uh, ontwikkeling in dat bijvoorbeeld. Uh, ja, dat ze altijd in het begin geen vleugels hadden, laten we wel. Of dat het in het Oude Testament anders is dan in het Nieuwe Testament? Of komen in beide testamenten engelen voor? Ja, in beide testamenten komen engelen voor. En met name in de, de zogenaamde apocalyptische boeken wemelt het van de engelen. En openbaring. Machten, openbaring, maar ook delen van de profeet Ezekiel in het, in het Oude Testament. Die heeft heel veel met, met Gerubs en... en, en... Zoals ze dan heten. Uh, dus dat, dat gaat een beetje. Ik ben geen kenner hoor van, van, van, van engelen. Maar voor zover ik het als uh, bijbelse theoloog zie, uh, komen engelen vrij uh, veel voor uh, in, uh, in de Bijbelse geschriften. En ja, dus in verschillende varianten. Als boodschapper. Uh, helpende engelen, dienende engelen. Uh, engelen die de eredienst ondersteunen, die zingen. Nou, denk maar aan de kerstnacht. Ja. De engelen als boodschapper, maar ook in de dubbele functie als uh, straks zangers. Schaars, straks ga je dan ook nog zeggen dat die os in die ezel, dat dat niet klopte. En die kribben, ja. ja, ja, ja, ja Daar was ja. toch ook al ja. iets ja, want, mee. Ik probeer me voor te stellen hoe, hoe dit gaat dan in het Vaticaan. <coughs> Onze vriend Renzo Lavatori roept hij dan een paar types bij elkaar... en gaan ze dan eens zitten discussiëren ja, of er wel of niet één... Nee, dat weet neem, ik echt niet. Maar, hoe, hoe, hoe zou dat gaan? Wie, wie, wie verzint dit? Ja, ja goede vraag. Maar ik, ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik, wel, uh, interessant, wel interessant namelijk. Wel interessant. Ja. En die ja. wijzen uit het oosten, uh, waren die dan <coughs> wel echt? Of zijn dat de volgende die aan de beurt zijn? Nou ja, kijk, er is rond. De, de, de, de, de kerstverhalen. Uh, die zijn in twee gestalten tot ons gekomen. Uh, een variant van, uh, van Lucas en de variant van Matthäus. Dat zijn twee totaal verschillende verhalen die in de vrome verbeelding in elkaar zijn gaan vloeien. Als wij een, uh, een mooie kerststal zien, ik vind ze prachtig, maar dan zie je uh, Maria en Jozef, kind in de kribben, os en de ezel, de herders en de wijzen. Nou. Dat is tamelijk druk in de stal. In de Bijbel zul je niet in één verhaal de herders en de wijzen uh, vinden. Want de wijzen horen bij het verhaal van Matthäus... en de herders horen bij het verhaal uh, van uh, Lucas. Maar nou, bij de meeste mensen onder de kerstboom staat het hele spul bij elkaar. Het staat ja. het hele spul bij elkaar. En ik heb er ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar ik denk dat, dat we goed moeten bedenken... dat net zoals moderne communicatoren... Uh, Matthäus en Lucas een verschillende doelgroep hadden... aan wie ze dit verhaal wilden vertellen. En hebben ze gewoon verschillende beelden nodig om uh, dat verhaal te uh, vertellen? Dus dat te betekent ook dat die engelen alleen maar dus bij die herders hoorden? Ja, uh, de engelen horen bij de herders. Die komen alleen uit Lucas dus? Ja. Ja. Dus in ja. Matthäus komen geen engelen voor? Nee, en bij, uh, uh, als je uh, Lucas leest... Um, nou, de protestantse traditie uh, spreekt van dat uh, Jozef en Maria... omdat er geen plaats is in de herberg... uiteindelijk in een stal terechtkomen. Het nou, enige wat in het evangelie van Lucas staat... is dat ze uh, het pasgeboren kind in de voederbak, in de kribben liggen. Leggen. En van daaruit concludeert men... oh, dat zal dus een stal zijn of een grot uh, in de katholieke traditie. In ieder geval een plaats waar dieren schuil hebben gehouden... Nee. Lees je het Matthäus-Evangelie... dan heeft Maria gewoon een thuisbevalling. Ze woont in Bethlehem en daar wordt het kind thuis geboren. Ja. En een paar weken later komen de wijzen. Die hebben een ster gezien. En die volgen die ster en die komt naar Bethlehem. Ja. En ze zoeken Jozef en Maria thuis. In de protestantse kerk hoeft niet iedereen in al dit soort dingen te geloven. Nog, er zijn genoeg dominees die zelfs in God niet geloven. Is dat binnen de katholieke kerk eigenlijk ook zo? Um, ja, dat weet ik niet. Ik heb een katholieke schoonfamilie. Daar kan ik altijd goed uh, mee uh, overwegen als het over geloof en ongeloof <lacht> of, gaat. Op, op kerst uh, geen gesprekken lijkt mij. Twee geloven op één kussen slaapt de duivel ja, tussen. Och, ja, die heeft het daar heel goed. <lacht> ja. <lacht> ja. Oké. Okay. Ja. Nee, maar kijk, geloof en ongeloof. Uh, veel dominees die niet meer in God geloven, ik, ik vind dat... Ja, lijkt mij een ander onderwerp. Ja, lijkt mij een ander ja, ja, onderwerp. Maar u ik, kent ze natuurlijk ook. Ik bedoel, als je dan toch aan het opruimen bent. Kan je God ook meteen. Ja, uh, ja, dat, zou ik, ja dat zou ik een beetje sneuven vinden. Het, het is, kijk, ik heb zelf niet zo veel tegen uh, uh, vroom geloof, zeker met Kerstmis. En uh, als het mensen helpt om iets van het verhaal te begrijpen dan vind ik dat uh, prachtig. Als je het theologisch bekijkt, dan denk je van... Nou, je kan misschien hier en daar uh, in bijgeloof wel wat snoeien. En dat heeft denk ik ook die uh, vader uh, Lavatori uh, bedoeld. Uh, ja, je moet eens even... Soms moet je, en dat is ook goed in geloof... om af en toe eens even te snoeien uh, wat er aan bijgeloof en aan... Uh, echt onzin soms ook is gegroeid. Maar wat mij betreft hoef je niet de hele boom om te haken. Ja. Dus God mag wat mij betreft uh, blijven. Gaat en die engelen zelfs. mogen ook best wel vleugels houden. En van mij mogen ja. de engelen vleugels van houden. Ja. Dankjewel. Julia van uh, Rijn hoorde u over het bericht van het Vaticaan... dat engelen geen vleugels hebben. Predikant in Amsterdam. Dank. Rond deze donkere kerstdagen vindt in Amsterdam het Amsterdam Light Festival plaats. Een festival, dus, zoals de naam al zegt, voor lichtkunst. Artistiek leider hiervan is lichtontwerper Rogier van der Heijden. En hij heeft samen met de jury 30 werken geselecteerd uit. 360 inzendingen van lichtontwerpers uit de hele wereld. Zelf werkt Ruggie van der Heijden samen met beroemde architecten... als Ben van Berkel en Renzo Piano. Ja, Vorig jaar nog heeft hij het Rijksmuseum uitgelicht. En met hem gaan we dus praten over licht en de verschillende kanten daarvan. Zowel de functionele als de esthetische. Goedemorgen, meneer van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het Amsterdam Light Festival. Waarom is dat eigenlijk bedacht? Is dat gewoon iets toeristisch... wat wel weer die stad in de schijnwerper zou moeten zetten? Of had Amsterdam nog een andere bedoeling? Nou, het, Natuurlijk is het uh, bedoeld om uh, ja, in de donkere maanden... dat het koud en donker is, iets uh, ja, ook te bieden... voor de mensen die naar Amsterdam toekomen. Maar ik vind het ook zeker iets voor de, voor de Amsterdammers zelf. Want... Uh, ja, je loopt uh, langs die kunstwerken... en je ziet eigenlijk Amsterdam op een hele andere manier opeens weer. Zijn het kunstwerken? Ja, het zijn wel kunstwerken. Soms zijn het grote lichtinstallaties en is er meer uh, spektakel. Maar als je de Hortus inloopt of bij Artus uh, naar het Wertheimparkje... dan vind ik het toch wel hele fragile en uh, mooie kunstzinnige werken... Ja, die ook echt door kunstenaars uh, gemaakt zijn. Probeert u eens voor iemand die het niet gezien heeft... even kort te beschrijven wat daar dan kunst aan is? Nou, wat er kunst aan is, is um, dat bijvoorbeeld uh, de grote kas van de Hortus... Ja, die is, daar, daar is een object in gehangen wat licht geeft... en waaromheen uh, platen draaien die weer schaduwen maken. En omdat het glas van de kas is gecondenseerd, wordt dat geprojecteerd. Dus er ontstaat een, uh, eigenlijk een heel spel van lichtbanen en schaduwbanen op dat glas. En opeens ja, zie je die kas uh, heel anders. Het is een heel spannend object in de nacht geworden... Het is een, uh, een interpretatie van de kunstenaar van Paul Barbans die ja. ja. Maar, maar ik zag bijvoorbeeld Want ik woon in Amsterdam en ik zag opeens bij, bij het uh, vlak bij het spui in de buurt een heel verlicht zebrapad. Dat maakt er ook deel van uit. Toch? Dat ze dat helemaal zo licht, helemaal zo licht hadden gemaakt. Dus dat licht er helemaal op. Oh, dat dacht ik Va Van der Heijden kijkt nu in verbijstering aan. Waar <laughs> ja. heeft u ja. het over? Oh, ja, nou, ik, ik, dacht ik had Mieke die verbijstering al uit. Uit. Uh, net dacht al dat bij deel. die engelen die geen vleugels hadden. Ja, nee, dat en nee, kijk ik dacht dat dat deel uitmaakte van dat Vastrichterfestival. Nee, want dat is de plaatselijke wethouder. Dat kan wel goed. Er zijn een heleboel enthousiaste aanhakers die allerlei dingen doen. Dat is leuk. Het is vandaag, vanavond is het de langste nacht van het jaar. En er zijn Amsterdammers die hebben een hele actie ontketend om uh, ja, een lampje in de vensterbank te zetten, allemaal... zodat de hele stad uh, glinstert tijdens die langste nacht. En die zebra, dat kan ook ja, zomaar een aanhaker zijn. Ja, het was wel prachtig. Maar je hebt ook bijvoorbeeld hele prachtige lichttorens. Ik, ik, ik zag gisteren nog een soort lichtmobiel hangen boven het water. Dan loop je over zo'n brug en mensen staan er allemaal ademloos te kijken. Ja, dat, dat is vind is ik ook divers. echte kunst. Hè. Ralf Westerhof die eigenlijk uh, ja, kunst maakt in uh, uh, draadijzer. Dunne, dunne draadjes, die vouwt hij totdat het uh, iets verbeeldt. En die maakt dat uh, zo groot. Uh, ik wijs nu iets aan, uh, 30 mm -hmm. centimeter of zo. En hij diende dat in als voorstel voor het uh, lichtfestival. En ik was er zo van gecharmeerd. En nou, toen hebben we hem gezegd, nou, je mag het wel maken. Maar dan honderd eh, keer groter. Dus hij heeft nu een mobiel gemaakt van 3,5 en een halve meter hoog. Gemaakt uit ijzerdraad. En dat verbeeldt een grachtenpand met waar wat gebeurt. En waar mensen dansen. En, een fiets die komt voorbij en dan staat een lantaarn op aan. Dat zweeft boven de gracht als een soort droombeeld. Ja, en dat geeft licht. En uh, ja, er staat een hele kluit mensen elke avond op de brug. Het ja. fotograferen en erover te schrijven, Het is prachtig. Ja, en maar ook bijvoorbeeld uh, de hermitage, dat grote gebouw langs de Amstel... dat is ook helemaal op een bepaalde <kijkt> manier aangelicht, hè? Ja, dat is eigenlijk een projectie... Uh, in de Hermitage is nu een tentoonstelling onder andere van uh, Gauguin... en andere uh, kunstenaars die verzameld werden door uh, Russische collectioneurs. En um, uh, Theresa Mar, de kunstenares, die heeft eigenlijk die schilderijen genomen... en die weer uh, ja, stukken daaruit gebruikt om te projecteren op die hele grote gevel. Dus aan de andere kant van de Amstel staat een hele grote projector. En die belicht het hermitagegebouw. Ja. Uh, nu we het toch over musea hebben... u heeft ook uh, het licht van het Rijksmuseum gedaan. Hè? Maar dan niet in het kader van dit festival... maar meer in, in het algemeen, toch? Nee, hopelijk blijft het wat langer staan. We hebben er tien jaar aan gewerkt. Ja. En, uh... oh, dat rek je nog een paar weken, hoor. Precies. En het, het, het is wel heel erg leuk om nu naar het Rijks toe te gaan. Want uh, ja, in de onderdoorgang... Uh, waar dus, mocht je daar nou wel fietsen of niet fietsen, dat is natuurlijk de, de, de meest Precies. verhitte discussie rondom het Rijks ah, geweest. Veel, veel meer basis heb je ook niet, hè? Bij zo'n museum Precies. toch? Precies. <laughs> dus iedereen die vond er natuurlijk iets van. Uiteindelijk uh, mocht je er gaan fietsen. En het Lichtfestival heeft uh, samen met. Uh, kunstenaars, uh, Veni Vidi Multiplex heten ze... een grote boog daar gemaakt van licht... en aan weerszijden staan zes fietsen opgesteld. En dan ga je zitten en wie het hardste fietst... die verkleurt de lichtbogen. Het is echt een battle of light geworden... Ja. In, het, uh, ja, in de onderdoorgang. En naar verluid heeft zelfs Wim Pijbes... Ah. daar op een fiets gezeten... En, uh, maar, niet die... maar niet gewonnen, nee, precies, nou, Maar ik niet. Dan is Wim Pijbis wel over zichzelf uh, heen gesprongen. Precies, want hij was dus, echt uh, tegen die ja, festival. Ik zei tegen, ga kijken, het is echt heel erg gaaf. Blij ja. voor Wim, uh, Wim Pijbis. Maar ja, ik probeerde eigenlijk op die manier het, het even te komen vanaf dat festival ja. naar het algemene idee van uh, het verlichten van gebouwen of het verlichten van ja, de straat. Want daar houdt hij zich ook mee bezig. Dat wordt vaak op een manier gedaan die veel beter kan, hè? begrijp ik. Nou, er zijn uh, gewoon regels voor verlichting. Zoveel licht en zo gelijkmatig en niet te veel schaduw. Maar als je de hele stad zo verlicht, dan is het eigenlijk een beetje saai. Um, en ja, ik heb meer een ja, creatieve achtergrond, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja, ik denk dat er in de stad gewoon ook veel te zien is s'avonds. En ik hoop ook dat uh, met de verlichting die ik maak, dat ja, de mensen de stad meer gebruiken s'avonds. Want het is gewoon de openbare ruimte van ons allemaal. Maar hoe doe je dat dan? Nou, door wat kleur aan te brengen, door uh, een accent te leggen... waar iets bijzonders is of waar een prettige plek is. Door uh, te zorgen dat de bankjes op het plein... s'avonds niet in het donker staan. Uh, door gewoon er eigenlijk heel normaal naar te kijken. Maar dan moet je dus overal weer andere lampjes op gaan hangen. Uh, ja, uh, je moet andere lampjes ophangen. Maar uh, ja, gelukkig kunnen we verlichting ook uh, steeds meer uh, ja, regelen... Uh, dimmen en feller laten worden... Uh, vanuit dezelfde lampen, dus uh, zeg maar ja, diep in de nacht... Uh, na één uur s'nachts of zo, dan kan het allemaal wel wat minder. Uh, maar tot een uur of elf, of in de zomer nog later... als het ja, lekker is buiten, dan kan je wat meer licht maken... en wat meer contrast en een soort theatraliteit scheppen. Wordt het anders door dat er led inkomt? Ja, dat heeft wel alles veranderd. Dus... Uh, het... Toen ik uh, ja, licht studeerde, toen was het gewoon klassieke natuurkunde. Een lamp, en als je er een stuk glas voorhoudt... dan uh, verandert de, de breedte van de lichtbundel. En als je er een stuk metaal achtervouwt, dan kun je het weer anders uh, focussen met een reflector. Maar dat is allemaal voorbij, dat gaat nu allemaal digitaal. En ik loop met de iPad rond om het licht uh, te regelen op straat. Echt waar? Ja. O, omschrijft u dat nou eens? Dan heeft u een lichtplan bedacht. En dan komt u met uw iPad. Wat gebeurt er dan? Nou kijk, een ledje is eigenlijk een chip die licht geeft. Dus licht is helemaal gedigitaliseerd. Net als de fotografie en de muziek hè, van de platenspeler naar de MP3. En, en, en ja, de, de lichtwereld heeft dat nu ook meegemaakt. Of maakt dat nu mee. En alles verandert daardoor. Wij kunnen plotseling kleur maken en het ook weer weglaten dimmen. We kunnen... Dingen regelen naar tijd of hoe druk het is op straat. We kunnen uh, een, een beeld scheppen en het weer laten verdwijnen of uh, nog sterker aanzetten. En uh, alles is veel dynamischer geworden. En ja, als je niet uitkijkt, dan, dan gaat dat helemaal over de top, natuurlijk, dan krijgen we hier een soort uh, Zuidoost-Azië met uh, felle kleuren en alles knippert. En, nou ja, daar ben ik niet echt naar op zoek. Ik ben meer op zoek naar ja, wat, wat beweegt mensen, waarom willen ze die ruimte gebruiken. Uh, waarom komt men naar het plein? Gewoon om even snel boodschappen te doen of om elkaar te ontmoeten. En daar maak je dan een verlichtingsplan bij. Nou ja, voor het Westerpark in Amsterdam uh, hebt u een interactieve verlichting ontworpen. Wat houdt dat in? Ja, nou, De verlichting voor het Westerpark is nog niet af. Dus wat het echt inhoudt, ja, dat gaan we pas uh, over een tijdje zien. Maar um, ja, samen met het Westerpark um, en uh, ook um, met de fabrikant van de verlichting... hebben we uh, eigenlijk... Uh, ja, een soort totems wil ik het wel noemen, uh, ontworpen, een soort objecten waarin je ook informatie krijgt. En uh, waar je aangeeft op zo'n touchscreen waar je heen moet. En dan uh, wijst hij je de weg. En dan gaat daar ook de verlichting aan. Dus dat is helemaal gekoppeld. En zo wordt het een stuk veiliger in het park s'avonds. Wacht even, je geeft dus aan waar je moet zijn. En dan zie ja. je een soort lichtbaan door dat park. Bij wijze van spreken, dit pad nemen. Precies, het is heel moeilijk om daar de weg te vinden. Uh, want de gebouwen die hebben een ander nummer dan uh, de, de, de nummers op de plattegrond of zoiets. En dat kan je op veel manieren oplossen, maar één manier is met licht. En uh, inderdaad, het licht kan je de, de er, ja, naar je bestemming toe leiden. Volgens mij gaat er een hele hoop uh, veranderen op dit gebied, hè? als ik dit zo hoor. Tenminste, dat kan, als mensen een beetje uh, innovatief durven denken... Precies, ja, ik vind het heel leuk dat alles nu verandert. Want euh, ja, zoals je op het Lichtfestival ziet... plotseling kunnen beeldende kunstenaars ook iets met licht... en ja. is het niet meer iets heel moeilijks of iets heel technisch... of waar je een elektricien voor nodig hebt. Het is allemaal heel weinig stroom en heel laag voltage. Dus ja, een kunstenaar kan gewoon in zijn atelier... nu gaan euh, knutselen met licht, zeg maar, en gaan spelen. En euh, daardoor komen misschien die, die, ja, die hele technische wereld... van de openbare verlichting komt misschien wat dichterbij die, die kunstwereld. Dat zou ik wel leuk vinden. Gaan ja, ze ook iets doen met het Vondelpark? Want dat is hartstikke duidelijk. <laughs> nee, echt. Iedereen klaagt daarover. Want het, het Sommige mensen vinden fiets, dat he? heel fijn. hè? En zeker om een uur of zes. Dat gaat, ze fietsen echt keihard in het Vondelpark. En de verlichting is dus waardeloos. Nou, ik zou het heel leuk vinden als er iets gebeurt met het Vondelpark. Ja. Want het is toch een, echt uh, ja, een van de mooiste ja. openbare plekken van Amsterdam. En ja, overdag uh, allemaal prima. En dan s'avonds, waarom zouden we het niet gebruiken? Ja, maar we moeten ook weer niet te veel echt? lichtvervuiling Toetom. krijgen. Dat alles zo licht is s'nachts. Dat is ook weer niet goed. Dus dat is allemaal best wel lastig, hè? Ja, nou, de, dat klopt. Dat vind ik ook. En de, de grootste lichtvervuiling is natuurlijk het licht dat naar de hemel schijnt. Ja, dat ja. slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het ja. is allemaal stroomverbruik wat niet op aarde terechtkomt. Ehm... Um, maar met die kleine ja, nieuwe ledjes kun je het goed uh, richten. Dus uh, dan komt het wel uh, beter terecht en is de lichtvervuiling veel minder. Wij hebben al, u, al onze hoop op u gevestigd, uh, Rogier van der Heijden. Uh, het ging dus over uh, het Amsterdam Light Festival... maar ook over de uh, verlichting uh, in het algemeen. Uh, u moet daar zeker naartoe gaan, want het is prachtig. Hartstikke leuk. Uh, als u er informatie over wilt vinden, dan kan dat op onze site. www.nieuwsshow.nl Dankjewel. Travis die een beroer erbij had, waarschijnlijk Why Does It Always Rain On Me? In het hoogvast, kom er maar in. Ja, ik denk dat de luisteraars hem allemaal kennen. Dave Eggers, uh -huh. de schrijver die uh, in 2000 doorbrak met het geweldige boek een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit. En je ziet zo langzamerhand... Wat is de wat, hè? Ja. ja, hij is steeds geëngageerder aan het worden. Ik geloof twee jaar geleden was het dat ik het uh, laatste boek van hem besprak. Holo, Hologram voor de koning. van een commentaar leverde op de virtuele economie. Over die man die daar ergens in Saoedi-Arabië zat. Nou, zijn nieuwste roman is dus een logische stap. En uh, dat is een, uh, een, ja, het is geen aanklacht. Maar hij stelt wel een vraagteken bij onze internetverslaving. En terecht. En uh, hij, uh, hij laat eigenlijk zien... Uh, of hij waarschuwt van... Hé hey mensen, we zijn bezig ons ons begrip van privacy kwijt te raken. En uh, daar moeten we wel, uh, daar moeten we wel uh, over, na, over na gaan denken. Uh, he, door alle sociale media, Facebook... mensen die dus hun hele hebben en houden... hun hele leven online zetten... en dat nog niet eens gek vinden ook, dat ze dat doen. Maar dat betekent dus iets. nou En daar, heeft hij een, daar moet je natuurlijk ook een verhaal voor bedenken. En dat heeft hij heel goed gedaan. Uh, de cirkel. De cirkel is een soort Google bedrijf, heel groot. Die uh, zeg maar uh, alle zoekopdrachten gaat via de cirkel. Uh, alle bankzaken, uh, uh, nou, alle berichten. Things, weet ik van wat allemaal. Het is allemaal De Cirkel. En het is een heel groot bedrijf. En zijn hoofdpersoon komt daar werken. Het is een jonge vrouw van vier, 24. Die vindt het geweldig. Want die mag bij De Cirkel werken. En De Cirkel heeft ook een. Is een, een, een, een hele, het is een soort Apple-bedrijf waarschijnlijk. Of zo heeft hij ook Een campus. En dat is een supermarkt. En er zijn de, de werknemers kunnen er blijven slapen. Ze hebben speciaal eten. En ze hebben dus twee slogans. Geheimen. Zijn leugens en privacy is diefstal. En uh, dus een, uh, we moeten volledige openheid en transparantie. Drie directeuren. Uh, een soort uh, Jobs, die David uh, Jacobs, weet je wel. En zij komt daar werken. Steve Jobs bedoel je? Oh ja, ja, precies. Ik dacht al, het zit helemaal fout. Steve Jobs, precies. Ja. Nou, een beetje van die, het is een hele clean wereld. Het lijkt me ook, ik denk, namelijk ook een vreselijke enge, die man. Maar goed, dus een hele sectarische cultuur. En uh, in het begin is ze daar dus een beetje benauwd voor. En hij laat dus goed zien hoe, haar, uh, hoe zij langzaam. Wegglijdt. Want er is dus een heel slim systeem van ranking. Alles gaat met punten. En je moet dus de hele tijd berichten. Dus in het begin hebben ze één scherm, dan krijgen ze de twee, dan krijgen ze de drie, dan krijgen ze een polsbandje. Ze gaat op een gegeven moment bijvoorbeeld naar haar ouders. Ze houdt van kanoën. Doet dat alleen, wordt op het matje geroepen door deze Steve Jobs-achtige ja, ja. figuur. Wat heb je gisteren gedaan? Ik heb gekanood. Waarom weten wij dat niet? waarom heb je niet een foto? En we hebben helemaal geen berichten van gekregen. Nee, want ik was in mijn eentje. Ja, maar je hebt ons die kennis onthouden. En dan zegt hij, we weten dat ik een zoon heb... die uh, verlamd is, die niet dat prachtige landschap kan zien. En die heb je dus kennis onthouden. Ja. Dat is een... Nou, dat Het is wel een hele intrigerende gedachte. Het is... En dan uh, zegt ze, nou, sorry, sorry, sorry. En dat type dialogen zijn geweldig. Kafkiaanse dialogen. Maar hij begint met een vraagje, nog een vraagje. Oh, wat heb je nog gezien? Was het mooi? Wat heb je dan allemaal gezien? Maar waarom hebben wij dat niet gezien? Waarom heb je dat niet met ons gedeeld? Nou goed, uiteindelijk eindigt ze dus dat ze continu gewaaid is. Continu een camera mm. onder nek heeft. En de ouders worden er helemaal gek ervan. Want omdat zij daar werkt, de vader is ziek. Alles wordt verzekerd. Maar ja... Ze moeten de tol betalen. Namelijk totale transparantie. En hij laat dat dus zien hoe iemand die toch een heel gezond verstand heeft, daarin meegaat. Ook door dat puntensysteem. Door dat hele. Al die jonge mensen die maken elkaar gewoon helemaal hartstikke horrendool. Is, is het eigenlijk een soort moderne Brave New World of 1984? Absoluut, ja. absoluut, de 1984 van deze tijd. En hij is dus behoorlijk bekritiseerd in Amerika. Want uh, ze vinden dat hij... Uh, dat, dat is allemaal nostalgie. Uh, een andere recente die schreef... Uh, hij heeft helemaal niks van internetmedia begrepen. Hij had wel eens wat beter mogen inlezen, ja. weet je wel. Hij snapte niks van. En een ander die verweet hem kortzichtigheid... Nou, ik vind, ik vind ja, hij is gewoon sowieso een heel prettig lezende schrijver. Maar hij heeft het ook heel erg goed gedaan. En met name de, de, die dialogen, daarin vind ik hem het allerbest. Maar dat heeft hij gewoon van Kafka. Want die, kan het, ja, die kon dat natuurlijk als geen ander. He, je krijgt een heel klein verhoortje, een heel klein vraagje, Peter. En dat kleine vraagje, he, hoe iemand door taal in een hoek wordt gedreven en dan nog alleen maar kan zeggen... goh, ja, ik ben fout geweest. Sorry, mijn excuses. Hmm. Geweldig. Interessant, ja. Geweldig, dus hoe we gewoon onze vrijheid... Maar je bent, je bent echt meteen van Facebook af. Oké. Okay. Want ja. je hebt het helemaal gehad. Oké, okay, goed, over van die hele drukke wereld... Uh, in de, van de cirkel ergens in Cali Californië... naar een, een wereld van eenzaamheid en rust en stilte... Namelijk van het Zwitserse Alpenlandschap. Dus een totaal ander boek, maar dat vond ik wel leuk. De Duimsprong van Miek Zwamborn. Ik had nooit van haar gehoord, zij is beeldend kunstenares. Dit is al haar derde boek, begreep ik. En zij zoekt altijd gekke projecten. Haar eerste boek, De Oploper, speelde zich af op een kraaneiland. Dat is een eiland dat booreilanden aanlegt, begrijp ik. En het tweede boek, viel, uh, Vallend Hout, uh, liep ze mee met een boomchirurg... En dit boek uh, dat gaat over, in eerste instantie over een jonge vrouw die uh, klimt. Uh, dus een bergtocht maakt met haar kameraad Jens, een klimkameraad. En uh, de afspraak hebben ze kan het erg mooi mooi. Ze heeft een hele mooie, goede pen om dat landschap te beschrijven, dat. dat koude, ruimtelijke landschap... wat natuurlijk zo boven de aarde, hoog boven de aarde... Uh, he, ze noemt het zelf uh, op, groen, op, ja, op zoek gaan naar ruimte... om schaamteloos in over te stromen. Dat vond ik wel een heel mooi beeld. Nou ja, ze loopt met een Jens. Die Jens, uh, ze spreken elkaar af om elkaar spoedig weer te zien. En hij verdwijnt spoorloos, wat natuurlijk heel makkelijk kan... als je in de bergen loopt. En eigenlijk gaat ze die Jens zoeken. Maar uh, komt, daar komt hem... Ze vindt hem nooit meer. Maar komt op iets heel anders. Namelijk op... Uh, we krijgen eigenlijk een heel, over, een heel levensgeschiedenis... van een beroemde geoloog, Albert Heijn... die maquettes maakte. Die man die is dus beroemd geworden... want die was als jongetje van vijf, geloof ik. Ging heel de berg met zijn vader. En die maquettes, die, je kent dat wel... die ouderwetse mm -hmm. berglandschap maquettes. Nou, die maakte hij hij wilde... Hij hij vertrouwde de kunst niet, hij vertrouwde fotografie niet. Hij wilde het allemaal met eigen ogen waarnemen, dus dat deed hij ook. Hij maakte zelfs een tocht met de ballon... om te kijken of de lucht inderdaad zo blauw was... als dat hij in zijn hoofd had voor een maquette. Heel oh. geweldig. En zo, hoe komt ze nou bij deze man? Dat is dan ook alweer grappig van dit boek. Vanwege een aardverschuiving in Engeland. Dat is een poreus uh, aan de kust, een poreus landschap... en daar is ineens een gat ontstaan in 1864 is dus een boerderij ingevallen. En hij, die Albert Heim, die is daar naartoe gegaan meteen... en heeft daar een maquette van gemaakt. Dus van, wat is een soort binnenzee ontstaan? Kan je je voorstellen? Dus ja. aan die kust van ja. Engeland... is daar dus een, in een klif is dus een aardverschuiving... en ineens viel dus die boerderij in dat gat. En die bewoners zijn nog net hebben die kunnen vluchten... omdat de postbode de scheuren zag... Maar ik vroeg me af, is het nou meer een biografisch boek nou, of een roman? Nou, het is dus. Uh, nee, het is geen van beide. En in die zin rammelt het een beetje. Het begint namelijk met dat verhaal van die ik die dan loopt met die Jens tot hoofdstuk 11. Jens is poorloos en ze wil hem gaan zoeken. En dan. Dan maakt ze eigenlijk een switch en dan komen we eigenlijk op heim. En dan toch wil ze gewoon haar verhaal kwijt. Onbekende geologische hoogstandjes. En dat verhaal van die Jens, dat drijft veel te ver weg. Dus in die zin... Uh, niet is het gelukt. Nee, uh, hinkt er te veel op twee gedachten. Hè? Dus enerzijds die zoekt toch naar die Jens... die gewoon ook niet meer gevonden wordt... en eigenlijk helemaal uit het oog, die we eigenlijk ook helemaal uit het oog verliezen. En die eigenlijk alleen maar een opmaat blijkt te zijn tot dit verhaal over die heim. Maar toch wel boeiend. Maar op zich boeiend. Ja, zeker. Miek Swamborn, de duimsprong. Oké, dan heb ik meegenomen Montaigne. Dat is een historica die altijd bijzondere onderwerpen, bedden, voedsel. En nu heeft ze zich bezig gehouden met ons idee over naar buiten. Ja, dat is heel grappig. Wat is nou dat verlangen? Je hebt ook zo'n mooie foto, weet je wel, van zo'n goois huis, van die grote rietkappen. Wat is dat nou, dat idee van het verlangen naar huisje buiten. Eén uh, di ding uh, dat moet worden vastgesteld. Vroeger was natuurlijk de stad de beste leefomgeving. Op het moment dat we steden hadden, is meteen dus dat gevoel. Ja, maar buiten wonen. He, dus zeg maar, het, het stadse leven heeft dus onmiddellijk een tegenbeweging. En het was natuurlijk in de 17e eeuw al die grote buitens van de rijken. toch? Tuurlijk, ja precies, de pastoraal, Het idyllische plattelandslandschap. Maar zij laat dus zien uh, hoe dat ook in de 19e eeuw... door de burgerij wordt overgenomen. Die dan natuurlijk inderdaad naar Laren, naar, uh, hmm. naar, ja, naar deze, de, deze regio. Gorten liet hier een huis bouwen door Berlagen... Uh, zogenaamde heilzame werking van, uh, van, uh, van uh, berglucht, van uh, uh, hey, we moeten de jachtige stad verlaten. Uh, dat ging natuurlijk ook heel ver, rustieke modentjes, vakwerkhuizen. Zo die plattelanders die denken natuurlijk. Wat, dat is gewoon de gekkigheid natuurlijk, want zo leuk is het niet op het platteland. En natuurlijk vreselijk, die boerderetten. Ken je, dan wat je wat een Ja, vreselijk. Nou ja, goed, er gingen mensen... Dus die in die tijdschriften ook van Country Life. En wat zij dus laat zien is dat het allemaal... Ja, dat is natuurlijk een soort beeldvorming. Een cliché. En we hebben dat allemaal meegenomen... Ook in de architectuur. Bijvoorbeeld in die stempelwoningen van Lotte Stambezer. Die dus zeg maar binnen flats moest je dan toch een soort plattelandskern maken. De bloemkoolwijken. Die hofjes waarin de meeste mensen nog steeds wonen. En uh, allemaal natuurlijk een soort landelijkheid. En een soort verbondenheid tussen bewoners. Wat nooit is geslaagd. Maar op een of andere manier blijft dat cliché... En het is uiteindelijk alleen maar een product van de verstedelijking. Ja. En als je een huisje nou ooit koopt op de, in de morgenval, zoals ik ooit heb gedaan, dan weet je inderdaad na een paar jaar. Ja, sorry hoor. Ja. Ik ben het helemaal Dat, dat is helemaal niet idyllisch. Het zijn ruige mensen die helemaal niet aardig voor elkaar zijn. Ja. Ook al kennen ze elkaar al een hele leven lang, nou, sorry. Er zijn inmiddels een hoop Nederlanders achtergekomen. Het is, ja, die is een beetje een ze een alles wat ze een bijvoorbeeld ook de een Het een tuin een rare een dat een gingen een tuin een Voor een plattelander een een beetje een doen een helemaal niet. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een leuk boek dus. een van Elaine beetje Ja, beetje gekke landelijke wonen. Ja, ja, Precies. Dankjewel. Informatie allemaal te vinden op Teletekspagina 260... en bij ons op de website www.newshow.nl. Alleen al over het simpele koken van een eitje... het perfecte eitje, bedoelen wij dan... wordt in de culinaire wereld verwoed gedebatteerd. Annemieke Smit is kookblogger en wetenschapsjournalist. Maar ze helpt u in haar boek Uit de Droom... Je kunt een eitje helemaal niet perfect koken. En een soufflé zakt in. Altijd. Goedemorgen, mevrouw Smit. Goedemorgen. Ja, wat is dat eigenlijk, het perfecte eitje? En hoe komt het dat je dat nooit van elkaar krijgt? Ja, het bestaat wel een beetje. Want ik zeg altijd, het perfecte ja. eitje is het eitje wat ik het lekkerste vind. Dat is heel je simpel. Jawel, maar... Hm. Als jij van een hardgekookt eitje houdt... Maar veel mensen vinden dan het perfecte eitje, dat is eigenlijk dat eitje met die vloeibare dooie... dooie dat nog helemaal zacht is. Ja. En het eiwit is mooi gestold. Ja. Juist, dat kan niet. Nou, het lukte mij nooit in de zin van dat. Mij nee, wel hoor. Het begon altijd. Nee, is niet waar. Wel want dan is het waar. al een klein beetje aan het stollen nou, geweest. Ja. Het, uh, het ei. Eigenlijk. Ja, dat heeft het nee, lijk juist, lijk. Ja, beetje... nou, Dat mag niet, dat kleine beetje stollen. Nou, eigenlijk is het perfecte eitje dat het dooie helemaal zacht is, nog ja. echt helemaal ongestold. Water koken, maar, vijf minuten erin, op tijd eruit halen. Nou, dan ben je wel heel nou, maar dan hou je altijd om die dooie heen. Blijft een heel klein beetje van dat snot zitten. Yes. Maar goed, dat, dat, dat dat komt u hebt in het. Ja, ja en dat komt eigenlijk omdat de, um, het eiwit heeft een hele andere temperatuur van stollen. dan de eidooier. Dus het ei, eiwit doet er heel lang over. Die gaat van af 50 graden tot, tot 80 graden. En de dooier doet het in een vloek, in een zucht. tussen 62 en, en 65 graden of zo. Dus het is heel moeilijk om dat precies te timen dat die twee elkaar op het goede moment tegenkomen in je eitje, zou ik hem ja, zeggen. Ik begrijp het, want dat is leuk aan, aan uw boek. U pakt dus uh, dingen uit de keuken, of uh, moeilijke zaken, de bereidingswijze enzovoort. En dan, uh, u hebt zich op een gegeven moment namelijk afgevraagd hoe, hoe komt het? Ja. He, de wetenschappelijke ja. achtergrond van ja. de keuken eigenlijk. Ja, want ik kom zelf echt best wel vaak dingen tegen. Ik kook heel graag. Ik ben natuurlijk geen professionele kok. Maar dan had ik eindeloos, aardappelpuree ging altijd goed. En ineens had ik dan zo'n blok lijm in de pan liggen. dacht ik van, hoe hoe komt het nou? het? wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? En toen bent u het uitgezocht. Toen ben ik echt gaan uitzoeken. En toen dacht ik, als ik eenmaal een beetje begrijp wat er gebeurt Chemisch. in mijn eten. Ja. En ik begrijp wat er gaande is. Dan kan ik ook op tijd ingrijpen als er iets verkeerd gaat. En ik kan als het een beetje meezit, kan ik het ook nog voorkomen de volgende keer. Ja, want wanneer krijg je dan een blok lijm bij puree als je wat doet? Nou, eigenlijk zeg ik van, het is eigenlijk al hartstikke knap dat het meestal goed doen. Want de, de cellen in uh, van aardappelpuree die zitten vol met zetmeelmoleculen. En dat is hetzelfde als waar behanglijm en zo van gemaakt wordt. En als dat dus als dat warm wordt en het zet uit, dan uh, wordt dat een soort gel. En tijdens het pureren moet je dus eigenlijk zorgen dat al die cellen heel blijven. Nou, Die cellen zijn natuurlijk piepi klein. En dan moet je eigenlijk zorgen dat al die cellen heel blijven, want zodra ze open scheuren... Ja. Al die dus je eruit. moet daar nooit een mixer in zetten in die puree. Want nee, dan gaat het fout. Dan gaat het dus fout. En dan heb je eigenlijk het allermooiste. Gewoon kloppen, kloppen, kloppen, nee, kloppen. Stampen. Ja, het allermooiste. Stampen. Ja, maar ja. stampen hou je nog van die, van die grove pureeën. Mm -hmm. En ik vind zelf die hele mooie wollige ja, vlak ook wel lekker. lekker. En als je dan zo'n. Je hebt een soort hele grote knoflookknijper. Dat is een, een puree knijper. Dat is echt een soort supersized knoflookding. Ja. En als je daar de aardappels door doet. dan gaan ze eigenlijk rechtstandig door hele kleine gaatjes. En dan. Dan blijft het prachtig, wollig. Want zodra je dus wat meer nog gaat zitten. En die gaat er, gaat er ongekookt doorheen? Nee, of? gekookt. Je kookt ze eerst. En dan blijven dus die. Uh, het meest belangrijke is natuurlijk, hoe maak je een lekkere biefstuk, lijkt mij. Ja, en dat, dat vind ik wel grappig omdat heel veel mensen die zijn al bezig met jelletjes. en, en maken. En, en ja, weet je, dan willen van die chaletjes oh. maken en zalfjes maken. En dan denk ik vaak van. Je bijvoorbeeld dat moleculaire koken. Ja, dat heden. Ik, ik zorg eerst dat je een biefstuk goed kan maken, want mm -hmm. dat is eigenlijk hartstikke moeilijk. Nou ja, daar schrijft u ook in, over in het boek. Nogmaals, het is een, een, een beetje een combinatie van een kookboek en een wetenschapsboek. Ja, e, e, e, ja maar ik wil wel ja, hoe het biefstuk dan gedaan moet worden. Nou, oké. Okay. Zeker nou, nu voor de kerst, want ik ja. weet niet of je het biefstukjes in de oven hebt liggen. Maar, nee, gewoon of in, in, in de, ja, de, de koelkast. Maar, maar dat verbindt u dan ook met de Maillard-reactie? Ja, ja. ja, want dat is, anders wordt het sowieso niet lekker. Dan kun je net goed een bruine biefstuk of een rauwe biefstuk eten natuurlijk. De Maya-reactie, dat is een reactie die ontstaat... zodra uh, de oppervlakte van dat vlees, hè, hebben we het nu even over... heel mm -hmm. erg verhit wordt. En dan gaat het een combinatie aan met de boter of de olie in de pan. En onder, door die hitte breken allerlei moleculen breken af. Die gaan weer nieuwe combinaties vormen. En dat, dat gaat eigenlijk constant door. En door al die nieuwe combinaties ontstaan ook weer allemaal nieuwe geur- en smaakstoffen. <coughs> en dat gebeurt eigenlijk alleen maar als het echt heel heet is... Als jij dus uh, uh, je pan niet heet genoeg hebt of je biefstuk is te nat, goed dan wordt het gewoon niet bruin. Want ja. dan, dan krijg je niet die hitte van, nou het moet echt wel 120, 130 graden zijn. En anders heb je gewoon kokend water. Met, met, ligt. Met, met boter net zolang tot er in ieder geval geen schuim meer op staat. Is, ja. Wat, is dat kl ja. klopt? maar het komt ook, dan is het water eruit. Dus dan, dan, dan bruint die beter. Ja. Maar het allerlekkerste is die uit de oven. Heel even ja? om en uh, om aanbakken uh, en dan uh, in de oven. En dat heet, is de Maya-reactie. Ja, dat wilde, is de Maya-reactie. En waar, waar hoe, dat dan? En hoe lang? Ja, Wie zal ik het eerst eens doen? Mieke. Ik wilde, ja, ja. Ik wilde weten waarom dat de Maya-reactie heet. Ja, dat is, dat, dat is ontleend aan een, een wetenschapper. Uh, die heeft ooit, hij deed eigenlijk heel ander onderzoek. En hij kwam er bij toeval achter dat, dat dit soort reacties ontstaan uh, als je. Uh, dat er dan iets bruins uit ontstaat. Hij deed onderzoek naar. Ik geloof leveronderzoek ah. of nieronderzoek. Maar als u dan een biefstuk staat te bakken, denkt u, ha, de Maia-reactie? Nee, dat niet. Oh. Nee. Nou, nee. Nou, mag jij. Nee. Ik denk wel, want ja, het ik, is wel toch elke keer weer een godswonde dat dit soort dingen gebeuren in de pan. Ik, ik ben er nog even, dat die ja. kort aangebakken is, die biefstuk. Ja. En dan gaat ja. hij de oven in. Ja. Wat voor temperatuur? Uh, ik doe hem meestal op 120 graden. Je kan het ook heel, dat is dan slow cooking, hè. dan moet je het heel laag doen. Ja. Maar daar heb je meestal graden. niet de tijd en hoe, voor. En hoe lang dan? Het nou, hangt er vanaf hoe je hem hebben wil natuurlijk. Nou ja, maar tussen 12 minuten... Twaalf minuten rare, hè? Ja, dat is het ik eigenlijk. doe meestal 12 minuutjes. Het hangt minuut. ook vanaf hoe dik hij is. Ja. Hoe je hem wil hebben. Maar het lekkere is, omdat de oven een hele gelijkmatige warmte heeft... krijg je niet wat je vaak in de pan hebt. Dat, weet je, dat de buitenkanten zo dus ontzettend gaar worden. Want dat duurt wat langer voordat de warmte natuurlijk naar binnen getrokken is... En in de oven is het hele vriendelijke warmte. Dus dan warmt maar je praat die heel hem langzaam alleen even, eventjes een, een ja. minuutje aan. Ja, dat hij net even kanten. bruin is. De Maillard-reactie dus. Precies. Gewoon even alleen dat kostje. Ja. Ja. Nou ja. Maar echt lekker. Zelfs mijn zwager, die niet heel goed kan koken... Uh -huh. kan die dit? had voor het eerst een hete biefstukjes in de oven gedaan... en die zei, ik heb nog nooit zulke lekkere biefstukjes gehad. Maar bent u een betere kok geworden door uh, die wetenschappelijke interesse? Ja, ik vind van wel. Of althans, ik ben van um, een behendiger kok geworden. Laat ik het zo zeggen. Omdat u begrijpt wat er gebeurt. Ik, heb heel ik kan punt één beter improviseren. Want ik heb bijvoorbeeld met soufflés, Ja, ik maakte altijd maar braaf wat er stond. En nu kan ik zwaar zelf bedenken... wat voor soufflé ik ga maken. En ik kan, ja, ik kan veel makkelijker ingrijpen. Ik kan veel makkelijker iets bedenken zelf. En dat vind ik het leukste. Hè? Veel mensen houden daarvan improviseren ja. in de keuken. Niet altijd zo'n recept volgen... Maar hoe komt dat dan? Om, om, wat hebt u dan uh, uh, waar bent u dan achtergekomen wat die soufflé betreft? Nou, met die soufflé... Nou, punt 1 vond ik het wel enorm geruststellend... dat het echt niet meer dan logisch is. Gewoon iedere wetenschappelijke wet kan dat vertellen dat hij inzakt. Ja, dat zei ik ook. Hij zakt ja, altijd in. Hij zakt altijd in. Maar dat komt in de oven, blaast hij op... omdat de lucht die in die belletjes zit die, je, die je erin staat, hè, in het eiwit... Die, be, die lucht die zet uit... Want hij staat met 190 graden in de oven. Dus de lucht zet uit. En die soufflé komt omhoog. Maar ja, als hij een beetje mee zit, is het in jouw huiskamer echt geen 190 graden. Dus zodra je hem eruit haalt... Dat komt wel eens voor. Dan heb je wel een probleem. Misschien met kerst, met kaarsen te lang aangehad ja, okay. of zo. Maar op dat moment krimpen die belletjes weer. En gaat die soufflé weer naar beneden. Ja. Dus het is helemaal geen schande dat hij nee. inzakt. Nou, dat is een hele geruststelling. Nou, u legt ook uit waarom biefstuk mals is en, uh, ja. en, en draadjesvlees uh, ja, lang moet sudderen bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft te maken ja. met de plek waar het zit in het lijf. En ja. het ene spier heeft gewoon harder gewerkt dan de andere. Ja, als je, als je echt plek, zeg maar, spieren die, zoals bij een koe of een hert, of nou, noem maar op, is de voorkant moet heel sterk zijn. Dus die spieren moeten veel dikker zijn. En daardoor worden ze veel taaier. Dus moet je ze gewoon langer stoven. Ja. En dat gebeurt eigenlijk ook even in het kader van de kerstkalkoen. Ja, yeah. um, want de kalkoen is natuurlijk een beetje dan is het alsof je een hele koe tegelijk in de oven zit. Er ja. zit van alles aan. Dus malsvlees, taaivlees. En dat is best lastig. Want tegen de tijd dat de poten gaar zijn, is dat lekkere borstvlees. Wat eigenlijk het soort biefstukje van de kalkoen is. En de fazante in een vito. Ja, zelf, kip zelfs. Dus eigenlijk wat je het beste kan doen is een beetje... God, ik zit ook wel zo op mijn borstpartij te nu. Ja, ik zit maar <laughs> in de ja, borst. Maak het even, te maak kijken, het even ja. snel af, uh, Mooi, Annemiek. Dat er, hè, als je de aluminiumfolie over doet... Dat helpt enorm, dan gaat het niet zo snel. Oké, okay. nou we zijn nu weer stuk wijzer. Uh, de rest staat in het boek Uitgekookt. Waarom de caviar niet in de magnetron mag. En andere verhelderende inzichten uit de keuken. Geschreven dus door uh, wetenschapsjournalist Annemieke Smit. Dankjewel voor je komst. Uitgeven, uh, uitgegeven door Scriptum. Zometeen uh, kamerbreed. Te gast: Sibran Buma van het CDA, Norbert Klein van 50Plus en Alexander Pechtold van D66. En wij zijn de volgende week weer, hè? Absoluut. Ja. Oké, okay. tot dan. Dag. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij: hoor oh, hoe het met de taal staat.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 De zevende parel aan de kroon van Frank Westerman, de Volkskrant. Feiten spreken nooit voor zich. Feiten houden hun mond, al rooster je ze boven een vuurtje. De weergaloze bestseller van Frank Westerman. Stikvallei, nu in de boekhandel. Met de slimme Nefit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nefit en vraag uw Nevit dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm.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 Uh, ja, dat kan, maar het hoeft niet... want de Aurestheers heeft ook in 2014 nog 14% bijtelling. Oh, dat is mooi. Ja, net als de Aures TS. Misbruik, mededogen, liefde en passiemoord... zijn de ingrediënten van Dostojevski's grote roman De Idioot. Hoofdpersonen zijn prins Mishkin en femme fatale Nastasja Filipovna... een van de grote vrouwenfiguren uit de wereldliteratuur. Ze komen tot leven in de splinternieuwe vertaling... in de Russische bibliotheek, De Idioot van Dostoevsky. Je moet het eigenlijk gelezen hebben. Rijdt u particulier? Profiteer nu van 1000 euro extra inruilwaarde. Daardoor is er al een aubis vanaf 17.650 euro. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. Dit is Radio 1.